Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lone... Els van Kemenade, Bernhard Robben, Gerard de Groot en Dimfie van Loon. En de techniek is vanavond weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Goolse Kringen gepresenteerd door Gerard de Groot en Bernhard Robben. En we hebben twee interessante gasten, namelijk... Theo Walbeek, die is de huidige voorzitter van de looproep Goorlen, die al liefst al 30 jaar bestaat, dus ja, onvoorstelbaar, ja. knap. En de andere gast is Pieter van Harberden, ons voormalig raadslid en nu voorzitter van de Stichting Gezondheid en Welzijn Goorlen. Dus er zullen twee boeiende verhalen worden, denk ik, Gerard. Maar als eerst doen we altijd even een rondje... wat was er in het nieuws. Dat mag lokaal zijn, maar ook nationaal, internationaal... wat jullie opviel... en waarvan je het de moeite waard vindt... het even te memoreren. Pieter. Uh, Bernard, ik uh, wil iets zeggen over... de blijverslening. Daar zijn we stil van. Dat zegt mij helemaal niets. De blijverslening. Dat dacht ik al. Dan kan, dan kan ik tenminste even rustig doorpraten. Ja. Blijverslening. Um... Starterslening, dat ken je natuurlijk wel. Mm -hmm. ja, jonge mensen krijgen een financieel reukkesteuntje en kunnen gaan wonen. Maar we hebben natuurlijk te maken steeds met meer senioren. Die toch wel heel graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Mm -hmm. Want er is niet altijd uh, zeg maar de, de mogelijkheid om over te stappen naar een appartement of een kleine woning. En uh, zeg maar, zowel gemeentelijk als op rijksniveau wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk die mensen... toch zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. Daar zijn allerlei uh, kleine stapjes voor te, te zetten. Maar ik was vrij onlangs van uh, het fenomeen blijverslening. En wat betekent dat? Dat mensen uh, die eigenlijk zeggen... wij willen nog wel een tijdje wat langer wonen... in onze, in onze eigen woning uh, verblijven. Maar het geld bijvoorbeeld alleen maar in een steen hebben zitten... Mm -hmm in een steen hebben zitten. Het vermogen is eigenlijk gewoon het eigen huis. En verder geen spaargeld. Weinig spaargeld. Want ja. die mensen dus, ja, en die kunnen dan wel naar de bank gaan. Mm -hmm. Voor, voor de aanpassingen van de woning. Maar dat is, dat is meestal dus van nul op het is. Mm -hmm. Nu is er een mogelijkheid dat gemeenten in dat gat springen. Zo. Je kunt, uh, ik heb het nagekeken, dat er, is een, er zijn mogelijkheden om een bedrag te lenen tussen de, zeg maar, 2.500 euro en Schrik niet, 50.000 euro. Dat betekent dus dat zeg maar redelijk grote ingrepen in het eigen huis mogelijk kwamen worden. Mm -hmm. Dat geld, die lening, wordt, hoeft pas worden afgelost op het moment dat het huis verkocht wordt. Tjow. En dat vond ik eigenlijk wel een heel slim systeem, omdat wij, denk ik, mensen allen goed moeten nadenken over die mogelijkheid om dat, dat te realiseren. Mm -hmm. Er zijn al gemeenten hier in de regio. Onder andere de en Beek, die, die daar uh, mee, mee aan de slag is. En binnenkort sluit daar ook uh, Gilzen en Reeën op aan. Is het een, land, is het, een landelijke regeling? Waar, en ja, elke, dus gemeente, het, elke gemeente mag daaraan meedoen. Ja, er is uh, van. Uh, laat ik eigenlijk heel kort om te zeggen van. De gemeente hoeft er niet veel eigen geld in te stoppen. Mm -hmm. Er moet wel wat het een en ander organisatorisch geregeld worden. Mm -hmm. Maar tot mijn verbazing. Uh, en ik denk dat ik goed ben geïnformeerd. Heeft Goorle op dat punt nog helemaal niets gedaan? Dat hmm. klopt. Als, als, als ouderaadslid schrok ik daar toch van. Ik denk van: hoe kan dat nou van dat in, in deze tijd. Hè, waar toch uh, uh, dit soort dingen toch echt belangrijk lijken te zijn. Uh, dat men dat niet doet. En ik denk van dat het gewoon, gewoon goed is van dat er binnenkort zeg maar, ja, uh, uh, uh, uh, van buiten uh, ja, de raad. Ja. Uh, er een poging wordt gedaan om zeg maar, die. Dat gat is dus een beetje op te gaan vullen. Maar dit moet dus volledig worden opgestart... nog hier in onze, in onze eigen gemeente. Ja. Oh, nou. Ik heb daar was het gemeentebestuur voor uitgedaagd. In een kolom. Wil van de Kruis... Heeft laten, heeft ik, ik, in een Goorlijks Belang heeft daar ook een stukje aan gewijd. En het Over, college ja. opgeroepen... zo snel mogelijk aan te sluiten. En vooral te reageren nou, op dan dat... Dan ben verzoek. ik het met, uh, met hem eens. Uh, oh. ik, het was... Mijn, uh, ik had het niet gelezen. Mm -mm. Maar het is wel... Ook nodig dat het snel gaat gebeuren. Ja. Nou, Het vond toch een aardig nieuwtje, Pieter. Het was voor mij in ieder geval volslagen nieuw. Maar een erg positief bericht. Theo, had jij nog nieuws te melden? Ja, er zijn mij twee dingen opgevallen. Toen ik hierheen fietste, fietste ik uh, door de tuin. Als mooie initiatief uh, midden in het dorp. En ik zag dat daar uh, keihard gewerkt is uh, afgelopen weekend. Ja. Want het terras was weer helemaal onkruidvrij. En ik zag honderden plekken waar nieuwe plantjes uh, uh, ...gepoot waren. Uh -huh. Ja, Ik vind het gewoon een, een prachtig initiatief... ...hoe daar heel veel vrijwilligers uh, midden in ons dorp... ...zo'n mooi uh, natuurplekje hebben weten te... Hopelijk uh, blijft het breven. nog lang bestaan. Ik hoop de, uh, inderdaad dat het nog lang blijft staan. Want de woonbouwvereniging had daar bouwplannen. Iedere he? keer zijn daar weer uh, ja. plannen... ...en die gaan weer niet door, of ze gaan wel door. En, uh, maar ik hoop dat dat inderdaad nog lang uh, kan blijven zo. Ja. En wat mij verder opviel... ...ik zag een Twitterbericht uh, van onze gemeente uh, vandaag... ...over uh, twee onderzoeken... ...die gedaan waren naar de kwaliteit van wonen en uh, van, de, van de gemeente, um, waar met onder de kop uh, inwoners bovengemiddeld tevreden met, uh, met de gemeente. Nou, daar is de gemeente uiteraard uh, trots op dat ze daar een Twitterbericht over sturen. Ik heb zelf even gekeken naar, uh, um, zegt dat iets over, uh, over vrijwilligers? Want het vrijwilliger zijn is een, uh, is een hele mooie binding uh, met, je, met, je, met je buurt. En wat daar opviel is dat um, 63% van de goorlenaren die aan die enquête hebben meegedaan, iets van duizend uh, mensen, die zeggen dat ze zich uh, inzetten als vrijwilliger. Dat is best, best veel. En uh, 45% zelfs in de sportomgeving. Nou, als voorzitter van een loopgroep hebben wij altijd te doen met, uh, he, hebben we genoeg vrijwilligers om onze stratenloop te organiseren, om onze activiteiten te organiseren. Dus uh, ja, dit is een mooie inspiratie. En ik vind het altijd heel gaaf als mensen hun talenten willen inzetten voor de, uh, voor de gemeenschap. Ja. Dat waren mijn uh, ja. dingen, die, uh, dingen die mij opvielen vandaag. Ook zeer positief nieuws. Ja. Gerard, wat was jouw nieuws? Ja, dingen die nog moeten gaan gebeuren. Want dat is ook nieuws. Uh, ik zag dat uh, 23 oktober, dus dat is toch deze week alweer, Goorle inmiddels 72 jaar bevrijd is. En dat wordt herdacht op het Kerkhof. En dat lijkt me ook goed om daarbij bij stil te staan natuurlijk voor al de mensen die toen hier gestorven zijn, ofwel als militair, maar ook een behoorlijk aantal burgers, doordat hier toen zwaar gevochten is uh, in oktober uh, 1944. En dus dat is één ding waar ik denk uh, goed om naartoe te gaan. Tweede, ook goed om naartoe te gaan is dus hier in het uh, Jan van Bezouw, het Spottheater. JNR gaat, uh, gaat in première. En is, de is, is al in première gegaan. Dat het een bijzonder, ja. ja maar niet te horen, toch? Ja, jawel. Oh, pardon. Jawel. Ja. Ja, dan heb ik dat gemist. Ja, ja, ja. ja. Dan heb jij een nieuw... Ik, ik, ik ga aanstaande vrijdag, maar hij is ja. al in première gegaan. Ah. En er stond zelfs een bijzonder aardige recensie van Code Laat in het uh, Brabazagblad. Dagblad. Geen slechte recensie. Terwijl het toch een vrij zwaar stuk is, heb ik begrepen. Ja. Dat is mooi. Dat was jouw nieuws? Ja. Nou, kijk eens aan. Nou, dan heb ik ja. nog een paar dingetjes. Nou ja, uiteraard uh, had ik ook uh, genoteerd een goede recensie in het uh, Brabazagblad Dagblad van... Uh, over GNR. Een leuke productie. En bovendien, Spottheater uh, gaat zijn zeg maar, uh, huisvesting kiezen in uh, Jan van Bezouwen. Komt hier in de oude tv-studio. Nou, dat is ook goed nieuws. Dan zijn ook die wel onder de pannen. Dan was er ook het derde Golds Café, heb ik begrepen. Een, een groot succes bij, bij Ome Neef. Dus uh, Chef Hogendoren uh, en zijn club. En wat ik ook een positief nieuwtje vond was. Uh, er stond in de krant van 14 oktober. Bijna rond. De nieuwe loopbrug in het. Uh, dierenparkje. Het was een heel gezellige brug en die is verdwenen, maar hij komt weer terug. Ik dacht dat ze nog een bedrag miste van iets van rond de 1800 euro, maar hij gaat er komen. Ik heb dat ja. en altijd een leuk idee gevonden. Ja. Ik heb wel, uh, als, uh, onze stichting heeft daar ook aan bijgedragen, maar ik heb altijd het merkwaardig gevonden dat zeg maar, de, de, de initiatiefnemers zo weinig uh, zeg maar, hebben geïnvesteerd in crowdfunding. Ja, ja. Ze, ze, ze hebben alleen maar, maar geprobeerd om bedrijven uh, te strikken. Organisaties. Ik, heb, ik kwam daar een paar jaar geleden bijna daar dus langs. Moest de rond van mijn dochter uitlaten. En dan liep we door het park. En ik heb altijd gedacht, als ik hier de geld nodig had voor zo'n brug... dan ging ik hier staan met zo'n collectebus. En volgens mij had ik die, binnen een maand had ik dat hele bedrag binnen kunnen halen. Ja, ja. Want alle opa's en oma's die vinden dit een fantastisch park... Uh, en die had die was het probleem van dat die, die brug al lang opgelost nou, dit lijkt mij een uitdaging volgende week zaterdag zien wij Piet Hararbe staan op <laughs> <laughs> de loopbrug voor de nog ontbrekende 1800 <coughs> ja, euro Pieter ja, je, je, je, je kunt je nog zeer verdienstelijk maken ik, maar ik vind geloof de... dat ik een andere verplichting heb <laughs> <laughs> kun okay. je altijd opzij schuiven uh, op betreffend ook een goed doel <laughs> ja. Goed, dat waren onze nieuwtjes. En dan gaan we nu toch naar het onderwerp. En als eerste gaan we praten met Theo Walbeek over 30 jaar loopgroep. Een uitvoerig artikel, Theo, in het Goordels Belang. 30 jaar jubileum, dat is inderdaad gigantisch voor een, voor een club, hè? als je zo lang bestaat. En ik las ook dat jullie hebben het afgelopen zaterdag gevierd in Klooster Nieuwkerk. Ja, dat klopt. En uh, daar is ook uitgereikt toen aan iedereen een gps routemap Die is ontwikkeld en uitgereikt met behulp van een donatie van de Annetje van Pijnbroek Stichting. Hoe was het feest? Hoe is dat gegaan die, die, die zaterdagavond daar? Nou, het is sowieso een hele mooie locatie om een, uh, om een feest te houden. Ja. Um, dus we, hebben, we zijn eerst uh, met ruim 70 leden waren we daar. Dat is een mooie opkomst. Hè? Onze vereniging is, uh, is ongeveer 130 leden groot. Ja. Als je um, 100, 100 hardlopers, dan ongeveer een 30 wandelaars Ja, he? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Um, en we hadden een, um, uh, een soort uh, pubquiz. Met allemaal interessante vragen. Zowel over de, over de loopgroep, maar ook over de locatie uh, Nieuwkerk. Um, en over andere actuele onderwerpen. Um, we hadden uiteraard wat oude beelden verzameld. Met, van trainingsweekenden, van trainingen. Van de, uiteraard uh, een aantal uh, leuke beelden van de uh, stratenloop. Onder andere met de wielers uh, nog in beeld. En verder hebben we natuurlijk gezellig uh, een feestje gebouwd, drankje gedronken, een beetje gedanst en uh, lekker bijgekletst. Ook met die mensen die niet iedere week meer actief zijn, maar wel op zo'n gelegenheid uh, afkomen. Want de vereniging is, uh, is, uh, is een loopgroep. Uh, dus we komen bij elkaar om, uh, om te, te wandelen en hard te lopen. Maar gezelligheid en, uh, en binding is een heel belangrijk element in onze vereniging. En dat zie je op zo'n uh, zo je dat weer heel mooi terug. Leuk. Ja, leuk. In de jaren tachtig is het fenomeen van loopgroep ontstaan. Hè? Dus uh, met name voor, uh, onder het motto goed voor het, uh, voor het lichaam en de geest. En uh, ik las ook inderdaad in het artikel in 1986 uh, de oprichters Johan van Breugel, noem ik even, Dreef en Leeuw Jansen. die toen alle drie actief waren binnen de voetbalclub Voorwap. Ja, de Op, eerste, eerste loopgroep was is begonnen, een, hè? Zo is begonnen. Zo is begonnen. Het was een, eigenlijk een onderafdeling van de. Een dus soort trainers, trainersclubje van voetballers. Ja voetballers of mensen die wat minder actief waren in het voetballen door, nou, door de blessuretjes of zo. Die hadden zoiets van ja, hardlopen. Het was toen een hype. Iedereen die ging hardlopen voor zijn gezondheid, voor zijn gewicht. Maar ook om te ontspannen, om je stress een beetje van je af te lopen. En die hebben toen het initiatief genomen om een hardloopafdeling. afdeling... werd toen ook een multi-afdeling... Met, uh, in de tijd volgens mij hadden ze zelfs nog ook een, een, gym, een gymnastieke afdeling. Mm -hmm. um, en ja, onder de, onder de vlag van VOAP is, uh, is er een club uh, ontstaan... die al heel gauw 80 tot 100 leden had, een paar jaar later. En ook heel snel zijn die begonnen met uh, niet alleen maar uh, te trainen voor de, voor de leden... maar ook in het dorp uh, activiteiten te organiseren. Want in um, 1988 hadden we al de eerste stratenloop hierin geworden. Show. Cool. Straten lopen of de, of, de, of de midzomerloop, ook een jaarlijkse cross. Er, er is ja. constant is er georganiseerd. Ja. Alles uh, liep als een tierlier lees ik, maar er stond helemaal niks op papier. Dus er moesten reglementen uh, komen en men zocht aansluiting bij de Atletiek Unie. Mijn vraag is, is het een must? Kun je als vereniging niet opereren? Moet je aansluiten of mag je dan alles geen lopen organiseren? Of hoe zit het? Van waar die aansluiting bij de Atletiekunie? Nee, je mag, je mag, iedereen mag een vereniging oprichten met, voor, voor hardlopen of voor wandelen. Dus dat is helemaal geen, geen verplichting. Het heeft wel een aantal voordelen. Je hebt een grote organisatie achter je staan die bijvoorbeeld kan helpen om je trainers, trainers goed, goed op te leiden. Die leiden bestuurders, leiden ze op. Uh, verzekeringstechnisch is het interessant om bij een, uh, bij een koepel uh, aangesloten te zijn um, En ook uh, uh, het organiseren van wedstrijden In Brabant is regio 13 uh, bij de atletiekunie. En daar worden door het hele jaar heen worden daar crossen en uh, stratenlopen georganiseerd En als je dat gezamenlijk doet, dan kun je daar ook gezamenlijk reclame voor maken En een, een competities te maken en dat trekt weer, uh, trekt weer lopers Dus er zijn zeker voordelen om je aan te sluiten bij, bij, de... uh, bij een koepelorganisatie als de atleti ja, Atletiek -Unie. ja. ja, ja, ja. ja. Uh, en ik las ook bij die stratenloop, was er zelfs een begroting en dan praat je over 10.000 tot 20.000 gulden in die tijd. Dat ja. zijn toch forse bedragen, hè? Ja. Voor een clubje die uh, lopen organiseert en uh, dat komt dan binnen uit uh, contributiegelden of... Uh... Nou, die, nee, die stratenloop die werd uh, door, deels door inschrijfgeld uh, bekostigd, uh -huh. maar eigenlijk voor het grootste deel het door sponsors. Ja. Zo is de SNS een grote sponsor geweest, ZLM is een, is een flinke sponsor geweest. Uh, Wilkensport is, is nu een sponsor. En... Um, ja, die, maak, die maken het mogelijk om, om zo'n toernooi te organiseren. En in die tijd want... was het behoorlijk wat, ja. wat extra kosten. Omdat er toen ja. in die jaren ook het, de, de wielers meededen. De handbikers en de wielers. We hebben hier zelfs twee wat, keer in wat, Goorlen... Wat, wat, het wat, zijn, wat zijn de wielers? De, de, de wielers, zeg maar, racen in een rolstoel. Oh. Um, en we hebben hier zelfs twee keer het, uh, Nederlands kampioenschap, het Open Nederlands Kampioenschap wieler uh, gehad in, uh, in Goorlen. Georganiseerd ge door de loopgroep uh, uh, aansluitend aan de stratenloop. Nou Pieter had het over crowdfunding. He, de, de, de, een mooie jullie, hadden de, jullie hadden verder weinig moeite om zeg maar, de, de gelden bij elkaar te krijgen. Om dit soort zaken te organiseren. Ik zeg niet dat dat uh, makkelijk gaat. Uh, we hebben recent zelfs een sponsorcommissie in het leven geroepen. Die ook echt gericht op zoek is naar sponsors. Zorgt dat er een goede mix is van sponsors. En eh, ook een goede mix in goederen en, uh, en in geld. Dus je moet er wel wat voor doen om eh, sponsors ja. binnen te halen. Je moet sponsors ook wat te bieden hebben. Hè, in, in, in een stukje exposure, een stukje bekendheid. Dus ja, dat gaat niet zomaar. Ja, ja. Nou, dan breekt het moment aan het voorop de zaak wilde gaan ontvluchten. En dan ik lees, omdat het risico voor de voetbaltak te groot werd. Waar was men dan bang voor? Wat, uh, wat zou er dan mis geval, kunnen gaan? Dat, uh, er waren eigenlijk twee belangrijke redenen om uh, um uit elkaar te gaan. Althans... Als vereniging en uh, als gezamenlijke partners hè, werken we nog steeds samen. Wij maken nog steeds gebruik van de kleedkamers en de kantine van, uh, van ja. VOAP. Ja. Maar um, dat was een financieel risico. Zo'n stratenloop die 10.000 euro kost. Uh, hè. Als dat een keer misgaat, ja. of er zijn een keer geen sponsors. En dat gaat onder de vlag van de vereniging VOAP. Dan zij, nou, liepen zij ook dat financiële risico. Terwijl dat eigenlijk activiteiten waren die met de voetbal uh, niks, niks te maken, maken hadden. hadden. Ja. Dus ja. daar zat het financiële aspect. En verder, uh, ja, je bent een aantal verenigingen met een eigen algemene ledenvergadering. En dan moest, hè, dat moest de voetbal en dat moest de loopgroep en dan moest dat weer gezamenlijk. Dus dat was ook een beetje bureaucratisch uh, gedoe. Dus ja, door het uit elkaar te halen en, en uh, een contract met hun aan te gaan, uh, zijn we nog steeds hele goede maatjes. En dat hebben we onderstreept afgelopen donderdag. Uh, bij, het oprichten van de, bij het ontvlechten hebben we een heel mooi clubbord aan de gevel van, uh, van opgehangen. Dat was in de loop der jaren een beetje verbleekt. Nou, de vereniging was zeker niet verbleek, die is fris en, uh, fris en levendig. Dus we hebben donderdag uh, heb ik samen met Peter Uijns, de vicevoorzitter van VOAP, daar een mooi nieuw bord uh, uh, opgehangen om ook onze goede uh, samenwerking nog een keer te onderstrepen. Ja, ja. En jullie maken nog steeds gebruik van het VWAP-complex, ja. begrijp ik. Ja. Nou ja, en, en dat zal zo blijven tot in lengte van jaren. Als op jullie... dit moment geen enkele aanleiding om dat, nee. te, om dat nee. te veranderen. Ja. Dus niet bij op en niet bij de loopgroep. Zie je dan ook dwarsverbindingen in de mensen die, die deelnemen? Je zei vroeger was dat toch eigenlijk een soort training voor geblesseerde voetballers. Dat idee van dat je als sporter, als, uh, ook als uh, vrijwillige sporter verschillende sporten kunt bedrijven. Zie je dat nog steeds terugkomen? Dat of je het krijg je steeds meer specialisme? Ja, ik, er zijn wel uh, leden van de voetbalvereniging... die ook bij ons uh, meetrainen. Of in de, die in de zomer, uh, zomer meetrainen. Maar dat is niet heel intensief. Lopers zijn nu gewoon lopers geworden. Lopers uh, zijn lopers. Wandelaars zijn uh, wandelaars. Uh, en, wandelaars uh, en voetballers die blijven lekker voetballen. Ik heb ook een vraag. Bernhard, mag dat? Yes, ja, zeker. Um, als je kijkt naar zeg maar, de, de cijfers rondom verenigingen. Dan heb je, we hebben wij toch... Uh, met name het eind vorige eeuw hebben wij, zo'n soort, soort beeld van dat verenigingen hadden het moeilijk. Steeds minder mensen wilden zich aansluiten en bij een vereniging. Dat, ja, dat was wel lastig. En moest, dan moest je van alles nog wat... Als je kijkt naar de sport viel mij ook viel mij altijd op dat, dat je dan zag dat, van, van, dat sportverenigingen wat moeite hadden om me, voldoende nieuwe leden aan te trekken. Ja, ja. En je zag ook een, een andere trend, dat steeds meer mensen puur op Vier zelf gingen rennen over straat. Ja. En ik heb toen, toen de loopgroep in Goorlin met oprecht... Gered, dacht ik van, ik heb dat altijd al een beetje... een beetje op afstand gevallen. Eigenlijk al benieuwd van... waarin verschilt nou die, die individuele... hardloper? Ja. Uh, die zegt van, die zegt, ik, ik, ik, wil, ik wil nergens bij zijn. Ik, ik bepaal zelf al... wanneer ik ga rennen. Waarin verschilt die nou van... zeg maar die mensen die uh, bij die uh, loopgroep... zich aansluiten? Ja. Ja. Zijn dat vreemde vogels of niet? Nee, dat zijn geen vreemde vogels. Um, dat zijn het over het algemeen mensen die um, uh, zelf goed weten wat ze, wat ze willen. Ook de goede motivatie en de goede gedrevenheid hebben om dat, uh, om dat te blijven doen. Um, redelijk zonder blessures uh, kunnen blijven lopen. Mensen die daar wat ondersteuning in zoeken, um, uh, die, die zoeken eerder een vereniging op. Uh, wij, wij hebben acht trainers... En wij zorgen dat mensen uh, een verantwoorde start hebben. Een goede warming-up, een goede loopscholing. Ja. Wij organiseren één keer per jaar een beginnerscursus. Waar mensen echt komen die misschien een sportverleden hebben of niet. Of dat weer willen oppakken. En die beginnen we met minutenloopjes. Ja. Een minuutje lopen, vier minuten wandelen, een minuutje lopen. Ja. En een half jaar later kunnen die tien kilometer achter elkaar lopen. Zonder... En ja, er zijn altijd wel mensen die blessuretjes hebben. Maar dat doen we op een verantwoorde manier. Maar ook de binding, hè, als je iedere twee keer in de week gaat hardlopen en je bent er een keer niet en je loopmaatje vraagt van goh, ik heb je gemist dinsdag. Dat is toch weer een, manier, een stimulans om te blijven lopen. Dus ja. zijn vooral ja. mensen die daar op die manier wat ondersteuning uh, zoeken om uh, uh, um te blijven lopen en, uh, uh, uh, en te leren lopen. Ja. En hoe ziet uh, uh, jullie lidmaatschap eruit? Het, het soort leden, oud, jong, man, vrouw? Um, uh, meer vrouwen dan mannen. Er geldt een leeftijdsgrens, hè? vanaf 16 We, jaar. Ja, vanaf begrepen. 16 jaar. Waar, waarom is dat? Waarom mag het van 14 jaar... Om, omdat je voor jongere kinderen... Uh, uh, um, ja, wat andere trainingsmethoden... Wat beter ja? moet weten hoe dat... Uh, en die grens leg je een beetje bij, bij, ja, bij de 16. En is, is, is dat een beetje... Met de natte vinger ja. omhoog gekozen? Ja, ja. ja. Aha. ja. Maar jong, het, ons jongste lid nu is 20 en ons oudste lid is tegen de 80. Nou, dat is een wandelaar. De oudste hardloper is 67 of zo, geloof ik. En als iemand van 14 jaar zich meldt en die heeft potentie en, en jullie zien er iets in, dan uh, moet je toch zeggen over twee jaar terugkomen ja, of... Ja, ja? Ja. Dus het is niet zo van even het oog sluiten en dan kom er maar bij. Jongen. Nee, we hebben dat netjes in ons statuut uh, vastgelegd. Ja, ja. Dus, uh, dus als die ja, twee dan moet je... mannen zich morgen bij jullie melden, dan krijgen ze het door van... Kom over jaren vijf maars terug. Ja. Ja. En begin met een minuutje. Nou, na. dan vragen we uh, ja. wat, ze, wat, ze graag, wat ze zoeken bij ons. En dan gaan we ze vast helpen met mooie wandelingen maken. Of ja. zelfs met hardlopen. In 2008 is Piet Koolpaard voorzitter geworden. En die heeft zich toen, uh, is zich toen gaan bezig met een beleidsplan. Ofwel het bieden van een degelijk, ruimer en kwalitatief trainingsaanbod... voor hardlopers en wandelaars... Vanuit een sterke organisatie en het behouden van een financieel gezonde vereniging. Wie is met het idee gekomen en waarom heb je per se een beleidsplan nodig? Dan denk je zo gelijk aan een of andere zaak die winst moet gaan maken. Of uh, dan denk je, een sportvereniging, waarom een beleidsplan? Wat, nou, is, wat is het nut van een beleidsplan? Bij een vereniging komen regelmatig allerlei vragen op. Hoe groot willen we zijn? Willen we, willen we heel actief meer leden gaan werven? Of, uh, of vinden we het goed, hè? ook als, als, het, hè, dat, ja, rond, als je rond de 100, 120 leden zit. Hè, de, er is wel eens een jaar dat dat wat zakt, er is een jaar dat dat wat stijgt. Um, daar, moet je, daar moet je over nadenken, want dat betekent dat je uh, moet nadenken krijgt. over je inkomsten, ja. over het aantal trainers, over het aantal kleedkamers dat je hebt. Um, uh, vrijwilligers, uh, daar heb ik er straks al iets, iets over gezegd. Hè? Nou, dus, daar moet je, best, je je best voor doen om, uh, om goede en, uh, en actieve vrijwilligers uh, binnen de vereniging uh, te krijgen. ja. Uh, dus daar, daar moet je een beleid op zetten. Dus je moet je kijken hoe bind je vrijwilligers, hoe beloon je ze, hoe kun je het uh, maken Maar dat, dat zijn, niet, dat voor zijn niet de mensen die met jullie meelopen. Je hebt een aparte, ook, ja. een aparte groep vrijwilligers. Nee, of ook nee, vrijwilligers zijn, die tevens loper zijn. De meeste vrijwilligers zijn ook loper of wandelaar. Ja, ja. Ja, ja, we hebben geen, eigenlijk geen vrijwilligers van buiten. De, ja, we hebben, ik zei al, acht trainers, maar er is een wedstrijdcommissie. Dat zijn een aantal mensen die uh, het hele jaar bezig zijn om zo'n zo midzomerloop te organiseren. En op de dag zelf hebben we wel honderd vrijwilligers rondlopen... die de medailles uitdelen, die de start regelen, die de inschrijving regelen. En dat zijn vaak eigen leden. Dat Oh ja, daar zijn eigen leden met familieleden, vrienden en kennissen... Ja, die de sportgroep komen helpen. Dat ja, ja. vind ik knap hoor. Maar bijvoorbeeld ook de EHBO die komt helpen met uh, he, te zorgen... Dat, uh, dat, dat er onderweg uh, EHBO's langs de kant zijn. Ja. Of de, um, de verkeersregelaars, de, die, die, die huren we dan in. Jullie hebben zelfs een beleidsplan. Van 2015 tot 2020, wat zet je daar dan in? Wat zijn dan de plannen voor 2019, 2020 bij wijze van spreken? Moet je al zo ver vooruit denken? We hebben een aantal thema's benoemd. En die, die wil je hè, met de beperkte mensen en tijd die je hebt niet allemaal tegelijk doen. Dus vandaar dat we um, uh, uh, voor dit jaar bijvoorbeeld het opzetten van het uh, vrijwilligersbeleid uh, hebben staan. Het mediabeleid uh, staat op de agenda. Ja. En zo zijn er het, het, spo het, uh, het sponsorbeleid... Hè, ja. hoe, dat zijn thema's die dan in zo'n jaarplan voorkomen. Of zo ja, meerjaar... Er is zelfs een sponsor, een wedstrijd en een communicatiecommissie. Ja. En die willen jullie allemaal voor de toekomst bestendig maken. Ja. Dat is een zeer streven. Hoe ga je dat inderdaad doen? Nou, die sponsorcommissie, daar zitten twee hele enthousiaste leden in die zich super gebonden voelen. Maar het ook leuk vinden om naar de middenstand te gaan. Om daar te kijken of die ons kunnen helpen. En te kijken wat we die middenstanders kunnen bieden. Ja, en de sponsorinkomsten is een belangrijke bron van, van inkomsten. Um, en die kijken ook van, wat, hoe kunnen we nou zo'n straat uh, nog meer passend maken op wat interessant is voor zo'n sponsor. Ja. Bijvoorbeeld. Maar, maar als je dan naar de doelstelling omvang kijkt, je had van groeien, gelijk blijven. Heeft heel veel consequenties voor de faciliteiten uh, die je nodig hebt. Wat is daar jullie ideeën over? Gelijk blijven, ja, groeien? Ja, wij zijn heel tevreden met, uh, met hoe, het nu, uh, uh, hoe het nu loopt en de, en de omvang. En dat kan een beetje plussen en minnen. Maar het beleid is inderdaad om dat stabiel te houden. Maar het gezegde stilstaanders achteruitgaan... is daarop niet van toepassing? Of? Nou, stilstaan in een aantal leden is wat ja. anders... Uh, dan in stilstaan in welke activiteiten doe je. En, ja. uh, nou, in het hardlopen. Ja. Ja. Ja, dat is... Zo is ook de, wandel, de wandelvereniging uh, een paar jaar geleden ontstaan. Hè? Eerst hadden we alleen hardlopers. Ja, en, uh... ja want dat klopt. Want bij de hardlopers, las ik, sloeg de vergrijzing toe. Ik denk, hey, hoe komt dat? Met de daarbij behorende fysieke ongemakken... En daar werd inderdaad besloten in 2010 dus een wandelgroep op richten die zich aansluit bij de Nederlandse Wandelbond. Ja. En vanaf 2015, Theo, sta jij als voorzitter aan het hoer. Maar ik vond het wel grappig, bij de hardlopers sloeg de vergrijzing toe. Dan denk ik van, hé, hey, die mensen lopen om gezond en fit te blijven. En dat de, lukt. En jong, en, en de vergrijzing slaat toch toe. En, en, en er, nemen, er, er komen ook ongemakken bij. Ja, nou, Terwijl wij eh, in stad heb, lopen om gezond te blijven. Ik heb hoe? nog niet ontdekt hoe hardlopen kan helpen tegen grijs worden. <laughs> dus uh, ja, nee, er, er, er dus minder, minder jonge mensen bij, vandaar nou, de vergrijzing. De vergrijzing is ook dat uh, leden lang blijf, lid blijven van de vereniging. Dus ja. daar, zo zie ik hem. Ja. En er is, er is ook aanwas van onder met die beginnerscursus uh, ieder jaar. Dat zijn over het algemeen uh, wat, uh, wat jongere uh, mensen. Um, en ja, die, die mensen die uh, gebonden zijn met, uh, met de vereniging. en die ja, door de leeftijd het hardlopen wat minder makkelijk doen. Uh, die konden we op die manier een, een mooi alternatief bieden. Ja. Looproep Goorlen, 100 hardlopers inmiddels en, en 30 wandelaars. Tweemaal per week trainen. Wel met gebruik maken dus van de, inderdaad het Voo-complex. En in september voor beginnende hardlopers een cursus. Er is ook zelfs nog een zevenwekelijks zaterdagcursus. En de bedoeling is dan om in zeven weken tijd drie kilometer binnen de 20 minuten te lopen. Dat vind ik toch knap. Dat is super prestatiegericht. Hè? Maar dat, dat gaat je ook lukken? Of dat lukt mensen ook? Ja, dat lukt zeker. Hm. Dat is uh, Star Run. Dat is, eigenlijk, dat is een, uh, een training die uh, door de atletiekunie ook uh, gestimuleerd wordt. En dat is eigenlijk echt om eens even kennis te maken en het gevoel te krijgen wat, uh, wat hardlopen is. Um, uh, die cursus, de, de beginnerscursus die wij zelf organiseren, die, die duurt een half jaar. Half jaar. Ja, dat is echt een wat degelijker uh, traject om, uh, om zonder blessures uh, het, uh, het plezier van hardlopen te ervaren. Als je zegt maar je aanmeldt bij jullie om lid te worden van de club... is het verstandig om van tevoren een, een medische sportkeuring te ondergaan... of kun je gewoon aansluiten... Stellen jullie die eis? Of, uh... Nee, wij stellen geen eis aan een sportkeuring. Wij vragen wel altijd naar, de, naar een aantal medische omstandigheden. Ja. En als, wij daar, als we daar kijken, we als trainers kijken we daarnaar. En als er aanleiding is, dan gaan, maken we even een praatje met mensen. En dan, uh, en dan kan het zijn dat we alsnog dat adviseren. Dat je ze doorstuurt. Maar we, ja, we ja. kijken dus wel van... Uh, ja, hebben mensen fysieke ongemakken of, uh, of dingen in het verleden gehad... Die, uh, die risicovol zijn? Dus veiligheid van de lopers Gaat is voor ons. ons een heel belangrijk goed. Jullie hey, zijn ook heel ja, actief, maar, he? ja, Ik denk dat, die, uh, dat het heet... De PHPD-keuring. PHPD. -keuring. PHPD. PH, PHPD. Pijntje hier, pijntje, pijntje daar. daar. <laughs> <Ja. laughs> PHPD-club. Maar, maar mogen die dan extra snel komen... om van de pijntjes af te komen? Of ja. kunnen die dan beter maar wegblijven? Als nou, ze maar, een pijntje je, je hier en ook daar zeggen: Ga eerst eens een tijdje wandelen... en kijken oh. of, dat, uh, of dat bevalt. En uh, begin dan met hardlopen. Maar heeft dat ook je maakt een opmerking... over een collectieve verzekering... Hebben jullie een zekere verantwoordelijkheid voor mensen die bij jullie uh, meedoen? Dus als er tijdens trainingen uh, iets gebeurt, gebeurt ja. aan blessures of ongelukken. Ja, zeg maar, hun dat mensen dat... hebben uh, uh, eigenlijk altijd wel een goede ziektekostenverzekering. Maar een aansprakelijkheidsverzekering ja. is via de nu geregeld. Maar dat vraag je ook zeg maar, als mensen zich bij jullie aanmelden om te komen sporten. Van, dan maak je in algemeen een praatje over de gezondheidssituatie. Verzekeringstechnisch en dat soort zaken. Wordt allemaal goed afgeregeld. Ja, ja mooi. Ja. Elke donderdag om 7 uur een wandeling van 10 tot 12 kilometer, lees ik. Moet je wandelen trainen of kun je gewoon beginnen te lopen? Hardlopen, uh, start to run, of, uh, maar verwandelen, je begint gewoon zo. Als je zeggen. nooit gelopen hebt, dan kun je niet 10 kilometer achter elkaar wandelen. Dat, uh, dat is onverstandig. Nee dat, ja? nee, dat is onverstandig. Dat is onverstandig. Wat zou altijd gezegd. Wat zouden dan de mogelijke klachten kunnen zijn? Als je dat, uh, want je loopt nog gauw een end weg, hè? Als je mensen begint die, te wandelen. Uh, ja, mensen je die in de heel actief zijn, hè, die zullen dat veel makkelijker doen dan ja. mensen die, uh, die niet heel actief zijn. Ja. Je gaat toch uh, je spieren en je pezen ga je belasten, um, je, je, je long-, je long en ademsysteem uh, ga je belasten. En ja, dat kun je maar beter goed opbouwen uh, uh, dan, uh, dan te hard van stapel lopen en blessures uh, en oplopen. Ja. Ik heb eens even op internet gekeken, maar je kunt best veel lezen over dus loopgroepen. Ik las iets over een loopgroep Titus en uh, daar stond bene bij. Even kijken, iedere training bij loopgroep Titus, elders in het land, start met een gezamenlijke warming-up. Na wat inlopen doen we rek- en strekoefeningen, en tenminste eenmaal per week besteden we aandacht aan loopscholing. Dat wil zeggen, betere loophouding, ademhaling, ontspanning, coördinatie, etc. De warm up wordt gevolgd door kerntraining. Dit is afhankelijk van het schema voor ieder niveau. Verschillend en bestaat uit intervaltraining, bloktraining, duurlooptraining. Het lijkt wel een hele wetenschap op zich. Gaat het bij jullie ook allemaal zo of uh, is het wat, wat, wat makkelijker georganiseerd? Wij zijn uh, een loopgroep die niet puur op prestatie uh, gericht is. Dus, uh, er zijn overigens wel uh, wedstrijdlopers uh, bij ons. Maar wij beginnen ook iedere training met een goede warming-up. En een warming-up is dan in looppas drie, drie keer het, het voetbalveld om bijvoorbeeld. En daarna is er een, een loopscholing. Inderdaad, dan worden er krachtoefeningen gedaan. Er worden flexibiliteitsoefeningen gedaan. Er worden oefeningen die de loopbeweging uh, um, insluiten Een loophouding wordt nagekeken. We hebben, zijn op het ogenblik zelfs ook met onze lopers aan het filmen. Ja. En dan kunnen ze zelf naar hun eigen loophouding kijken. Kijken waar het nog verbeterd men, kan en worden. En mensen die dan hun loophouding gaan corrigeren. Dat, dat ja. komt eruit voort. Of stoppen. Of stoppen. hebben ze nog niet ja. gaan, Die gaan stoppen. Ja. ja. Nee, maar, nee. ik een goede vraag. Uh, zeg, zeg je wel eens van stoppen maar mee? Ja, wij zeggen zeker wel eens van ja, kom even een paar weken niet. En zorg eerst dat je blessure over is. Of hè, zorg eerst dat, je, uh, uh, dat, je, dat de zaken weer in orde zijn. Dat advies geven we lopers wel eens mee. Ja. Even kijken, weer terug naar die, die Haag Atletiek Club. Onder begeleiding van een deskundige trainer doe je een warming-up. Een verantwoorde training en een cooling-down. Wat is een cooling-down? Is het na het trainen even bijtanken, bijkomen? Aan het, aan het, na, he, na je inspanning moet je lijf moet je weer in de, de rustsituatie komen. Um, dus de dan, derde. Uh, dan nou, de derde helft, die doen we ook. Want we zijn ook een vereniging met een hoop gezelligheid. Maar uh, nee, dat is ook een stukje rek en strek. Even uh, rustig uitlopen. Uh, ja, dat het lijf weer, uh, weer uit die uh, verhoogde modus uh, komt. En uh, de derde helft, uh, we hebben uh, iedere eerste donderdag uh, van de maand hebben we een clubavond. Dan drinken we gewoon met z'n allen een, uh, een lekker trapje bij, uh, bij Valor op in de. Ja, ja. Ja. Dat lijkt me heel goed. Zullen wij toch naar de muziek gaan? Uh, Ik, en, en, en, even, even één vraag: even de tip van de trainer. Wat, wat zijn compressiecousen? Ik lees dat De laatste tijd zie je steeds meer hardlopers in training en bij wedstrijden met lange kousen lopen. Waarom dragen ze deze en wat is het nut? Heb je enig idee? Ja, ja. Een compressiekous die zit heel strak om je kuit en die, uh, die zorgt dat de, uh, de, uh, de spier minder heen en weer zwabbert. Klopt. Een gedoseerde en... druk op je kuiten vanaf je enkel tot aan je knie. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Uh, ja, top. ja, ja, ja. <laughs> Ik bereid me altijd goed voor. Maar hij heeft ze niet aan. <laughs> en... ja, dus... <laughs> Even nog één, nog één ding, wil ik dan nou gaan we naar de muziek. De meeste hardloopgerelateerde blessures ontstaan echter door een verkeerde opbouw van de training. En te snel het aantal kilometers per week opvoeren kan zorgen voor een te snelle belasting. Zonder dat het lichaam de tijd heeft gekregen zich aan te spassen aan deze belasting. Ik, als trainers zeggen wij altijd, rust is een heel belangrijk onderdeel van de training. Ja. En dat is ongeveer hetzelfde als wat daar staat. Theo, ik heb genoten van jouw gesprek. Kom nog eens terug. Graag gedaan. Als... Ik vond het als... erg leuk om hier te zijn. Ja, nee? nou, pas wederzijds. Uh, we gaan naar de muziek. die mag ja. jij aankondigen, Gerard. Want het ja, uh, wordt toch Bob wel, Dylan. toch wel verrassend. Uh, vorige week Nobelprijs voor de literatuur, Bob Dylan. En de generatie die hier rond de tafel zit, kan zich nog een jonge Bob Dylan herinneren. Met teksten die ertoe deden. En dat is natuurlijk de reden geweest waarom iemand die we vooral toch als zanger kennen, uh, een literatuurprijs uh, krijgt. En. Het blad Rolling Stone heeft als zijn beste tekst gekozen. Het zal niemand verwazen, like a Rolling Stone. Dus dat <laughs> komt nu.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 This scrounging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 Vacuum of his eyes And say Do you want to Make a deal How does it feel How does it feel To be on your own With no direction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 was there. On and all all nou, dat was hem dan. Omstreden hier aan de tafel met 3 tegen 1 heeft hij bij ons de Nobelprijs gekregen. En oh, ja? nummer 4 komt nog wel hebben over de brug. We, he, he, hebben we echt gestemd dan, of ja. dan? Ben ik de enige tegenstemmer? Ja. Nou. Maar dat leer je wel af. Vol, volgens mij heeft de heer de Grote de, de, de methode van professor Stapel gebruikt en die, die deugt niet. Nee, oh. maar het leidt wel tot publicaties. En een commissie die pas jaren later dat uitzoekt. Dus en een gedoe. Nee. Ja. Hij zal ongetwijfeld mooie teksten hebben geschreven, daar ben ik het mee eens. Maar om, ja, om daarvoor de literatuurprijs eh, Nobelprijs te krijgen, dat gaat me iets te ver. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan naar Pieter van Harberden. Pieter, een, een geweldig artikel in, in het Brabants Dagblad van 22 september. Een sociaal konvoi tegen isolement met een pracht van een foto erbij. Een prachtige herfstfoto met een eenzame man... En ik las het en toen dacht ik zo van, goh, die mensen die daar zeg maar een hoofd moeten gewoon maar gaan hardlopen of zo, dan uh, ontlopen ze zo de eenzaamheid. Zo, dat zou dat geen goede oplossing zijn. Want je schrijft nogal wat. Zeg, eenzame mensen maken meer gebruik van de gezondheidszorg en ze zijn ook vatbaarder voor verslavingen. Naar schatting voelt één op de drie Nederlanders zich eenzaam. En daar schrok ik van. Eén op de drie Nederlanders voelt zich eenzaam? Ja. Dat, zijn, dat, dat, dat zijn, is bijna een nationale ramp. Dat zijn de, zijn maar de inschattingen die de deskundigen... Uh, hebben. Uh, ik, ik heb geen argument om daarvan af te wijken. Ik denk, nou, één op de drie. Onderzoek en dat van van sorry? onderzoek van Stapel. Nee, nee, uh, <laughs> van, van uh, een eerbiedwaardige club: het Nederlands Instituut voor Demografisch Onderzoek. En 22 september was de start van de zevende week tegen eenzaamheid. Ja, wat, wat houdt dat precies in? Wat, wat, wat gebeurt er dan? En, uh, en Als je dat achter de rug hebt, zijn dan de mensen minder eenzaam? Of heb je dan een groep die... Wat, wat schieten we er dan mee op? Jij hebt, kijk, jij praat over boodschappendienst, dag is uit, maatjesprojecten. Het, het is niet effectief genoeg. Eenzaamheidsbestrijding is toe aan vernieuwing. Mijn god. Je zegt nogal wat. Ja, um, de Week tegen Eenzaamheid wordt elk jaar georganiseerd. Mm -hmm. uh, zo'n beetje als de blaadjes beginnen te vallen. Dat hebben ze dus mm. goed getimed. Uh, grote uh, kernenmee organisaties als Humanitas, uh, de Zonnebloem, uh, het, het Fonds voor ouderen, Oudere Fonds, Nationaal ouderenfonds, uh, Legit des en Die roepen dan op om te laten zien van wat er zoal gebeurt, om mensen erbij te, te houden of bij te krijgen. En daar. Er is maar één term voor, dat is uh, eenzaamheid. Hè, van, uh, sommige mensen vallen erover, die zeggen: ja, eenzaamheid, dat klinkt dan zo negatief. Waar, waar, waarom noem je, je dan niet? Ja. hoeft aan contacten wanneer ben, je, wanneer ben je eenzaam? Hè? Ja, daar wanneer is, uh, ben daar, daar is uh, wel een overeenstemming over. De, ja? men, men, in de wetenschappelijke literatuur wordt gezegd: um, je bent eenzaam als je het gevoel hebt dat je zeg maar, warme, betekenisvolle contacten mist. Warme betekenisvolle contacten. contacten ja, ja. Dus het, maar het feit dat je heel veel contacten hebt, ja. zeg op zich niks, maar van als je denkt van dat je desondanks van, uh, allerlei kringen verkeert en dat je toch het gevoel hebt van ik voel me ik gemankeerd. Ik voel me gemankeerd. Hm. Maar het, het is bijna dus zeg maar volksziekte nummer één, als je dat zo ziet. Want eenzaam mensen, schrijf jij, hebben meer kans op depressies, hart- en vaatziekten. Ze kosten de samenleving veel geld. Dan denk ik zo. Dan mag de overheid wel eens iets gaan doen. Of is het geen taak voor de overheid, Gerard? Wat, wat, wat? Ja, dat hangt natuurlijk van Pieter af. Die heeft ervoor doorgeleerd om dat te bekijken. Maar het lijkt me dat het antwoord zonder meer ja is. Alleen, hoe identificeer je individuen die uh, met deze problematiek uh, geconfronteerd worden? En dat is dus ook meteen mijn vraag. Nou, hoe bereik je hoe, hoe herken, individuen? Hoe, hoe herken je een eenzaam ja. iemand? En, en, en, die, en, en, die, en... Die, die, die zal zich op een gegeven moment uh, uh, aandienen. Ik heb, ik, ik, ja, het viel met... me op van toen ik uh, naar aanleiding van dit stuk, dat er ook in mijn eigen kenniskring toch uh, mensen waren waarvan ik dat niet had verwacht, die spontaan tegen mij zeiden, God, ik heb dat stuk van jou gelezen. En je hebt me toch wel ergens geraakt. In, in die zin van, ik denk van dat ik toch eens wat moet gaan investeren zeg maar in, mijn, zeg maar in het onderhouden van sociale contacten. Dat is op zich, uh, niet iedereen is daar even goed in. Nee, maar ik, maar ik heb, heb, jij, heb jij Pieter, een stuk, heb jij daar uh, reacties op gehad? Zijn ja. er mensen die zeggen van, hé, hey, ik herken dit. Ik ben zo iemand, ik ben eenzaam. Nee, dat heb ik niet. Maar wel dat, men, dat mensen zeggen van, ik, ik snap de boodschap. Ja, dan, die ja. zit met name in het laatste stuk van het verhaal. Komen we er misschien dadelijk nog op. Ja. De andere reacties waren, ja, sommige mensen die waren uh, ook wel geloof ik teleurgesteld in mijn verhaal. Ik zeg van ja, je moet niet altijd, uh, altijd weer die blikken vrijwilligers opentrekken en die op uh, allerlei mensen afsturen. Ja. Ja, toch een, ja. Het leven toch een tijd dat ja. veel mensen, uh, van, bijvoorbeeld van mijn leeftijd, die beginnen stik, uh, toch erg te storen aan die betutteling. Uh, van dan heb je weer zo'n uh, van, vanuit de, de bonds een, een, een paar ouders die gaan kijken van iedereen die 85 is geweest, of ze, uh, van hoe het ermee staat, en of ze zich eenzaam voelen volgens mij doet de bejaardebond dat al lang niet meer hoor. Er uh, zijn wel andere manieren nou, waarop dat gebeurt. Bijvoorbeeld de Zonnebloem gaat heel vaak mensen bezoeken. Een tante van mij, inmiddels al lang overleden... die was heel trots, dat ze dus drie keer in de week... vanuit de Zonnebloem eenzame mensen ging bezoeken. En dan zei ik tegen tante Cor, zo heette ze van... en waar hebben jullie het dan over? Nou, dat ging over van alles en nog wat. En er werd een stevig borreltje gedronken. En ze was er heilig van overtuigd... dat ze daar onvoorstelbaar goed werk mee deed... En de mensen een plezier bezorgden. En ik geloof dat ze daar ook gewoon gelijk in had. Sommige mensen komen... zij, deed, zij deed volgens mij zeer waardevol werk. Sommige mensen die vinden het moeilijk om dat te bekennen. Ja, ik ben, wel, ik ben wel alleen. Ik voel me wel eens alleen. Maar ik, voel, ik ben, ik niet, ben eenzaam. niet eenzaam. Ja. Maar ik zag onlangs een programma van Pau, Een, een, een talkshow. Mm -hmm. En daar zaten toch een aantal mensen aan tafel. En die, die de moed hadden om te zeggen. Ja, ik voel me daar echt heel verveeld bij. Ik ben echt eenzaam. Ja. Een soort met uit de kast ja, komen, maar dan, dan, dan, dan, net, dan net een slag anders. Jij Mag je zegt, ik een vraag stellen? Ja. Ja? Um, uh, we hebben het over de rol van de overheid, uh, die, uh, die hier wel of niet uh, zou moeten zijn. Um, uh, in hoeverre. Uh, is het mogelijk om mensen, nog voordat ze eenzaam zijn, zich een stuk bewuster te maken. Wat ze zelf kunnen doen om, dat, om te voorkomen dat ze in die situatie komen. Nee, maar om te beginnen, goede vraag. Maar heeft de overheid daarin een taak? De overheid vindt dat ze daarin een taak heeft, maar komt tot een dekking. Met name op gemeentelijk niveau, dat men daar gewoon het geld niet voor heeft. Ja. En dat men, je kunt moeilijk op elke straat ook een professional neer, neerzetten. Die... Dus is, is het dan wellicht een beetje de schuld van de overheid? Want kijk eens hoe er beknibbeld wordt op verenigingen. Hè? Even de loopgroep. Mensen die het niet kunnen betalen. Nou, gemeenten, uh, pas eens bij. De gemeenten bezuinigen steeds meer en steeds vaker. En dan vind ik het een beetje hypocriet, zeg maar. Om dan met dit soort verhalen te komen. Jij praat over... Wat zijn nou precies eenzaamheidsinterventies? Een moeilijk woord. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Wat zijn dat? Nou, uh, zijn mensen... dus nou, Jouw tante hoor? die viel daar al op. Jouw tante ja. Of cursusjes die aangeboden worden. Ja. Of in de... Dat is wel een bekend fenomeen... Dat in de uh, zomerperiode... Als veel uh, uh, kinderen en kleinkinderen op vakantie gaan... Dat er dan veel van die oudjes zich uh, bijzonder eenzaam voelen. En dan... dan dat gat wordt dan hm. gedekt. Of... Uh, er zijn allerlei contacten en uh, dan wordt er gezamenlijk met, met mensen een hmm. boodschapje gedaan. Of uh, nou enzovoort. Kookgroepen ja, zijn, zijn, zijn bijvoorbeeld heel populair op het moment. Bejaarden hebben niet alleen een probleem maar, van, maar uh, van ook bijvoorbeeld, contacten. Ik, ik hoorde dat uh, toevallig van de week. IKEA, de grote, het grote concern IKEA, die biedt tegenwoordig aan uh, een ontbijt. En daar wordt er niet bij gezegd van dat ja, ja. je alleen mag, mag komen als je eenzaam bent. Maar gewoon een ontbijt voor... Ik, ik, ik, voor een, karts, voor een Ik dacht ja. anderhalve euro. Ja, ja, ja. En uh, zo zijn er uit, zeg maar, uit het bedrijfsleven, want we, we praten heel gemakkelijk altijd weer van in hmm. die overheid, maar, zeg maar in het bedrijfsleven liggen ook euh, euh, kansen. Aardig vond ik dan, dan ook van dat ik... Euh, ik zocht dus eigenlijk naar initiatieven die niet, keer niet uit die hoek van die professionals komen, want die, die beginnen altijd gelijk te, te zeuren van dat hun alleen maar de wijsheid in pacht hebben. Ik heb, ik heb niet zulke stapels zien met mooie rapporten, vrij blijkt van dat, dat ze zulke geweldige prestaties uh, kunnen leveren. Uh, het bedrijfsleven in Den Haag. In Den Haag kwamen ze tot ontdekking zo van: ja, het, het probleem bestaat. Het is, is een gewoon een groot probleem, massaal probleem. Maar wij kunnen dat gewoon als gemeente niet betalen. Hè, van. En toen hebben ze gezegd: wij, wij leggen dat terug op het bordje van de gemeenschap, de community. En met name in de richting van het bedrijfsleven. In de stad. En dan gebeurden er uh, uh, leuke initiatieven. Ik uh, zal er een, uh, twee noemen. Uh, ADO Den Haag. Ja. Die organiseerde, dat zal jou misschien aanspreken. Die organiseerde walking voetbal. Ja. Voetbal voor mensen. En dat walking dat du duidt erop valt, dat het allemaal niet zo fanatiek is. Mm -hmm. En wat aardig daarvan is... dat als die mensen op een gegeven moment geblesseerd raken, ook tijdens dat working voetbal of anders is. en er is een training, dat die mannen die komen gewoon naar die training toe, want die willen, die hebben daar, die ontmoeten daar ja, ja. mensen waar ze, wat ik net noemde, die warme betekenisvolle contacten kunnen hebben. Ja. Een ander voorbeeld, um, het kwam uit het, de wereld van de bioscoop. Er was een bioscoop in Den Haag en die ontdekte dat er dus in de middaguren heel veel mensen toch kwamen we kijken, maar bijna altijd solo. Dus ik dacht ik: hé, hey, dat is opvallend dat heel veel mensen, dus wel naar die bioscoop komen, maar allemaal op een eentje. Ja. En dan ben ik van: hé, hey, kunnen we hier niet op inspelen? Dat hebben ze ook nog gedaan. Twee keer in de week is er een speciale voorstelling. En dan staat er niet op alleen voor eenzaam hoor. Nee. En die, maar maar die heb, die heb je hebt hier een tulpe bij de euroscoop ook: hè? daar heb je ook voorstellingen die voor 50-plussers. En dat zijn, ook, dat zijn gewoon contactmiddagen, contactavonden. Nou, je, we, je, ko we, je koopt een kaartje, je krijgt een kop koffie. Maar dan is het ook een beetje aan jou om in een gesprek met de ander te komen. Hè? Dus dat je, dus je moet zelf het initiatief nemen. Ja. Dus je, uh, in de pauze wordt er dus een kopje koffie of een kopje thee ja. aangeboden. En je kunt, uh, of het lekkers. En dan is er de mogelijkheid, maar je moet het wel zelf doen. Ja, klopt. Maar jij zegt ook bij die, bij die eenzaamheidsinterventies, al deze activiteiten zijn niet altijd effectief. En zelfs veel professionele hulpverleners hebben moeite met initiatieven om eenzaamheid te bestrijden. En dan denk ik, en zij zijn nooit de deskundigen, hoe, hoe, hoe kan dit? Je zegt het, maar hoe kan dit? Ik heb uh, ooit een onderzoek gedaan, dat was mijn proefschrift, dat heette Zelfhulp bij anonieme alcoholisten. Als je die cijfers ziet van, zeg maar, van de effectiviteitsstudies van AA, anonieme alcoholisten, en je legt ze dus zeg maar, naast uh, de CAD's, en ik weet niet hoe dat tegenwoordig allemaal heet, dan, uh, dan mag AA zich uh, zeer gelukkig prijzen met hun prestaties. Mm -hmm. Wij moeten niet altijd denken van als je er echt voor door hebt geleerd dat je het ook kunt. Okay. Dan, soms wel, soms niet. Uh, Helpen help ongetwijfeld een vak. Maar niet, niet elke helper is een vakman. Nee, maar je hebt het ook, denk ik, over gradaties in, in eenzaamheid. Het beeld dat je schetst van de consequenties van eenzaamheid... leiden tot psychische aandoeningen, zelfmoordneigingen... Hmm. dan zou ik toch denken, daar laat ik liever een professional op los... dan een vrijwillige loopgroep die denkt, dat kunnen we er ook nog wel bij ja. hebben. Dat, ja, het uh, helemaal eens. Ik wil nog even, als dat goed vindt, even reageren op de, de, de vraag die, die mijn buurman stelde. Oh. Um, ja, dus overheid kan wat. Zeg maar, dat bedrijfsleven kan wat. Maar de mensen zelf... Uh, ik vond het de, de belangrijkste vondst van dat uh, onderzoekje wat ik heb gedaan, literatuuronderzoekje, is de, de conclusie dat sommige mensen, en dan heb ik, dan heb ik het vooral over ouderen, die hun partner verliezen en die, waar de contacten met kinderen dat het niet altijd even goed is... Mm -hmm. of dat het onmogelijk is, te mm -hmm. ver van elkaar mm -hmm. vandaan. Of... Mm -hmm. Die mensen hebben een grote kans om eenzaam te worden. Maar je ziet een hele groep ouderen die wel een paar te kwijt zijn... die ook wat, wat moeilijk opereren met hun kinderen... en die zijn niet eenzaam. En waar zit dan het verschil in? Die groep is erin geslaagd zeg maar, op jongere leeftijd... Om een soort, ja, een soort uh, te investeren in sociale contacten. Netwerkje om zich heen te bouwen. Nou, ja. die, die kop. Ik had hem zelf er niet boven gezet. Maar ik heb hem ontleend aan uh, een, een bekende uh, hoogleraar. Uh, geval, je moet investeren in een sociaal convoy tegen isolement. Dus je moet, als je tachtig bent. en je, je moet dan denken van ja, maar hoe kom ik nou aan mijn contacten ben je te laat. Ja. Want dat, dan kun je dat niet meer. Nee. Dan ja. had je eerder moeten doen. Ja. Ja. He, van, wees uh, Ga bij die loopgroep, ja. uh, organiseer een wijnclubje, uh, ga niet zitten wachten totdat uh, mensen komen. Ja. Uh, ik heb uh, uh, een van de mensen van jullie redactie, Daar zie ik van, die woont toevallig naast mij. Nou, als ik zie van uh, wat voor clubjes die mensen zitten, nou, dat is de, de, ja. volgens mij de oplossing. Alleen ook daarvoor geldt dat het niet iedereen gegeven is om zeg maar, uh, echt te investeren in sociale contacten. Ik heb ja. lang op de universiteit gewerkt en dan kwamen die, die studenten aan. En als ik ze dan een tijdje mee had gemaakt. Uh, dan en, ik, en, en, en, en je begon ze wat beter te leren kennen, dan dacht je wel eens: ja, Jij bent dan wel misschien wel een slimme jongen, maar volgens mij zit jij niet lekker in je vel. Jij ja. ja. bent. Jullie, jullie knikken, jullie, jullie weten, ja. Ja, ja. jullie we begrijpen wat ik bedoel. Ja. Ja, ja, ja. Dus, van dat, dus je moet dat wel op een gegeven moment investeren. Ja. Pieter, wat bedoel je met uh, goed bedoelde symboolpolitiek? Dat kreeg, begreep ik niet helemaal in jouw stuk. Wat bedoel je daar precies mee? Uh, dat heb ik overgenomen van de professionals. Die vinden dus dat zo boodschappendienstje. En uh, uh, mensen, uh, zeg maar, net als jouw tante Kor, dat vinden, ze maar, ja, uh, ja. dat vinden ze allemaal maar symboolpolitiek. Zo van, het leidt tot niks. Nou, ik kan je vertellen, ik heb vorig jaar denk ik. een stuk van het huidige college van BNW van deze gemeente gelezen. Waarin... Bestrijden van eenzaamheid toch tot topprioriteit is verklaard. Sindsdien heb ik eerder gezegd niets gemerkt van dat de eenzaamheid is afgenomen, toegenomen. Ook de enige impact is geweest. Maar ja. misschien zie ik het verkeerd hoor. Er sluit, sluit mij vraag bij aan. Is eenzaamheidsbestrijding het exclusieve domein van de geestelijke gezondheidszorg? Want jij nee. zegt inderdaad, de politiek is zich ermee aan het bemoeien. Maar, maar wij bemoeien maar ons er ook hoog, dat Wie moet nou een... het initiatief ah. nemen om te voorkomen dat. Ik zou beginnen zeggen, van, wat ik heb gezegd, mensen zelf. Op, Wij allemaal. Op, op jonge leeftijd moet je je realiseren van, uh, dat het leven zijn leuke kant heeft, maar zijn minder leuke kanten. En ja. als, je in, als het de, het, de wind uit de verkeerde hoek komt, heb je behoefte aan sociale contacten. Warme, ja. betekenisvolle ja, ja. contacten. Ja. Maar goed, de, de, we hebben net gezegd, het bedrijfsleven. Ik ben net die twee voorbeelden genoemd. Ja. Waarom, als dat dragen kan, kan dat ook in Goorland bij wijze van spreken. En ja, we daar even op voortbedurend, als ik toch in de reden mag vallen. Social media zijn met name onder jongeren toch vaak gezien als een soort alternatief voor betekenisvolle uh, contacten, warme contacten. Ik zie toch aan de kant van, van mensen die op leeftijd beginnen te komen, dat social media ook wel een positieve rol kunnen spelen. Uh, mensen die kunnen skypen met kinderen die verder weg uh, wonen, dus kostenbesparing. Uh, je bent veel sneller op de hoogte van wat er gebeurt dan, dan in vroegere situaties. Ja. Uh, verdeeld, gemengd uh, beeld. Ik kan me niet voorstellen als je twintig bent en je gaat de social media kant op... dat je op je tachtigste dan zoveel betekenisvolle contacten hebt overgehouden. Uh, dat, uh, ik, ik vind het heel, heel uh, aardig dat je hierover begint. Ik, uh, ik was uh, van de week met uh, een aantal collega-bestuurders van Gezondheid en Welzijn... We hadden daar ook mensen van de KBO Giel, Riel en Gool uitgenodigd. Zijn wij in een, met een busje naar Roosendaal gegaan. Daar is in een school, een HBO-instelling op het gebied van zorg, is een, een zaal. En dit heet de huis, huis van Morgen. En daar worden allemaal zaakjes zeg maar, neergezet. Die op een of andere manier zeg maar, kunnen helpen om het leven van... Mensen aangenamer te maken in hun eigen woning. Mm -hmm. En uh, een van die dingen die ook daar zeer nadrukkelijk wordt gezegd, is van ja, gezond leven is belangrijk, en weet ik het allemaal, en ook, ook sociale contacten. Maar er zijn ook uh, op gebied van allerlei hulpmiddelen, is er heel veel winst te boeken. Er zijn heel veel mensen die denken, nou ja, die, die oudjes die kunnen daar niet meer over weg. Gerard, ik heb begin dit jaar heb ik een boek gelezen en het heet De Gouden Eeuw. Ik kan het boek aan iedereen aanraden. Het is van Anne-Greet van Bergen. En het is, die beschrijft hoe Nederland in en een halve eeuw tijd radicaal veranderd is. Mm -hmm. Denk. En wat de, de rode draad in dat boek is, hoe belangrijk dan, zeg maar, techniek, technologie, mm -hmm. snufjes uh, daarin is. We, we, maar, hebben, we hebben nog twee minuten. We hebben nog één minuut. Even nog een snelle vraag. Community tegen eenzaamheid is van start. Wat is dat, Gerrit, even Pieter, in begrijpelijk Nederlands? Community tegen eenzaamheid is van start. De, de het, samen, het neigt de, naar een oplossing. De, de samenleving die, die zegt van, oké, okay, wij, wij zullen allemaal proberen een, een, een, een bijdrage te leveren. Een bedrijfsleven, ja, ja. community, het is, het is voor ons allemaal. Het is geen probleem van... We zijn door de we, tijd we, heen, ik kijk even naar onze techneut. We zijn door onze tijd heen, we moeten gaan afsluiten. Seconde nog. Helaas, dit was het. Dit was Scholse Kringen. En we bedanken onze gasten, uiteraard Theo Waalbek en Pieter van Harden voor het deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning wederom onze Stefan. Mensen, bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week.